De coalitie wil worden erkend als legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk... en hoopt daarnaast op geld, zodat de opstandelingen wapens kunnen kopen. Tot nu toe hebben naast Frankrijk alleen Saudi-Arabië en vijf golfstaten... de Syrische Nationale Coalitie erkend. Tot aan morgenavond 10 uur rijden er veel minder intercities tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam. Het komt door een wisselstoring bij Gouda. De storing op het drukke traject ontstond vanochtend... en het duurt volgens prodeel tot morgenavond voor een nieuw onderdeel binnen is... Vanwege defect kunnen er minder treinen over het traject. Daarom rijden er voorlopig in beide richtingen geen vier intercities per uur, maar twee. En sprinters die rijden nog wel volgens de dienstregeling. De makers van het tv-programma Barbies Baby krijgen waarschijnlijk een boete voor het overtreden van de arbeidstijdenwet. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken gezegd in de Tweede Kamer als antwoord op vragen van de SGP. De partij wilde onder meer weten of de minister het acceptabel vindt om baby's te gebruiken om kijkcijfers op te stuwen.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 AWB verkeersinformatie. Een file doorwegwerkzaamheden op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Tussen Sint-Joost en Rooster drie kilometer. In het noorden is de N33 dicht na een ongeluk met een vrachtwagen tussen Delfcel en Spijk.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Zometeen praten we uitgebreid over China. Komende donderdag dan wordt de nieuwe leider geïnstalleerd. Um, Oud-China-correspondent um, en journalist Michiel Hulshof hier in de studio, onder andere. Zit jij met popcorn en chips op de bank? Uh, nee, want het is daar uh, een andere tijdsspanne zoals je weet. Dus, uh, en het is ook niet zo heel erg spannend. Nee, we weten op zich wel wie er gaat zitten. Op zich weten we min of meer wie, wie... het. We weten sowieso wie de nieuwe president wordt, ja. Xi Jinping. Ja. En uh, de, de rest van het uh, Centraal Comité is volgens mij ook al min of meer bekend. Ja. Dus, uh, Hong zo Tong, wu, jij bent Chinees? En... Premier is ook al bekend. Premier is ja. ook al bekend. Zijn ja. daar, uh, want We gaan het voor, voornamelijk zo meteen hebben over de hoogopgeleide welvarende jongeren. Daar komen er steeds meer van in China. Zitten die nou, net zoals bij de Amerikaanse verkiezingen, wel grotere... Getalen voor de televisie? Nee, niet voor de televisie. Er is denk ik weinig te kiezen. Ja. Uh, nee, maar <laughs> en is ook minder spannend, wordt, natuurlijk. Hè? Want in de Amerika heb je natuurlijk al je wedstrijd. Dus ja, uh, ja. Romney en maar Het is niet opname, een, dus, een get-together-waardig. Dat is het niet. Nee, nee. nee, dat is niet uh, een wedstrijd. Uh. Goed, nee, die, die hoogopgeleide, welvarende Chinezen... nee, dat begrijp ik, maar no. dan kan het alsnog leuk zijn om naar te kijken. natuurlijk, als Een soort folklore. No. Maar die hoogopgeleide, welvarende Chinezen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want gaan die ook de dienst uitmaken in China? En Mark Koster is weer aangeschoven, onze entertainmentdeskundige. We hebben het over op Hari. Even heel kort... Wat heeft hij vandaag nou weer uitgesproken? Nou, hij heeft niks uitgesproken. Hij heeft in het weekend wat uitgesproken. Hij heeft met twee getuigen gesproken die ja, in een dossier zaten. Ja, in zijn strafdossier. En dat mag niet. Dus nee. hij werd vrijgelaten met als aantekening. Je mag met niemand erover praten, heeft hij toch gedaan. En nu zitten we weer vast. Drie maanden. Dat zo meteen. Today is Topics. En wil je daarover mee twitteren, dat kan altijd. Uiteraard, uh, uiteraard. Hashtag BNN Today. Luc. Yes, we beginnen met nummer vijf. Dat is Call of Duty. Is een game. En afgelopen nacht ging er weer een nieuwe editie van dat spel in première. En zoals het dan gaat met grote games, dan staan er rijen voor de deur van de gameshop. Hoe daar is het? Uh, twee uur. Het staat hier al twee uur. Ja. Maar kun je aan een leek uitleggen waarom je hier s'nachts voor de deur gaat liggen om dat spel als eerste te krijgen? Uh, tja. Tja. Tja, We weet dus helemaal niemand. Al zijn er mensen die nog wel een poging doen om het uit te leggen. Ja, dus, dus, ja we zijn allemaal, allemaal game-verslaafd eigenlijk. Dus het is gewoon een leuks spel te spelen met z'n allen. Vooral als je gewoon met een paar vrienden nee, komt, een paar een is altijd super. Maar waarom nu? Je kan het toch ook morgen halen? Ja, dat is niet gezellig. Nee, dat is dus niet gezellig. Wat wel gezellig is, is urenlang in de regen staan, wachten op een game. En als dan eenmaal de deuren open gaan, dan is het rennen, zoeken en betalen. Hey, je bent uh, ik een ben de eerste. van de Een van de allereerste, ben ik ja. 55 euro. Ja, de rest zag niet, de rest zag niet waar ze heen moesten. Ja. Oh, die hebben we dus twee minuten later een spelletje. Loser. Ik heb hem in ieder geval en ik kan hem straks gaan spelen. Dus dat kost dat? 55 euro. Dat is te doen. Ik vind het ook best wel snel eigenlijk. Een half uurtje wachten buiten. Dat, uh... Dus wat dat betreft. Uh... Ik uh, ga lekker snel naar huis. Ja, en ik al vijf uur op moet, toch nog even een paar uurtjes knallen. Ja, ja en ga er maar vanuit met knallen. Deze jongen, echt gamen bedoelt en niet het andere. Als je zelf ook wil knallen, dan kan dat nu vanaf nu het schietspel ligt in de winkel. We gaan door met nummer 4. Er staat een bijzonder verhaal over een man en een vrouw. Ja, in de... heel bijzonder. Ja. Want op de A12, afslag Nootdorp bij Den Haag, is gistermiddag een meisje geboren. Ja. Maar dan op de achterbank van de auto. De kerstverse vader Tom Smit. Tom, goeiemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Van allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met je dochter. Gefeliciteerd. Ja, ook namens mij van harte. Ja, dankjewel. Maar dat was wel even schrikken ja. toen ze in één keer toch eerder kwam dan gepland. Ja, dat is uh, echt heel, uh, heel bizar om, uh, om dat mee te maken. Dat ja, klopt, ja. Dit, dit is dus wat er gebeurde. Een vrouw krijgt weeën en na een tijdje gaan ze met z'n allen naar het ziekenhuis om te bevallen. Alleen dat halen ze dus niet. En dus moet het kind in de file ter wereld komen. Ondanks een vreemde situatie was dat geen paniek. Nee hoor, er raakte, er raakte helemaal niemand uh, in paniek, gelukkig. En, uh, maar dat kwam ook omdat de uh, verloskundige die reed achter ons aan... Ik denk als ik zelf de bevalling had moeten doen, dat het wel een beetje anders was geweest. Ja, al is het maar omdat dat dus niet kan. Uiteindelijk was het zijn vrouw die het kind kreeg. Een meisje, een wolk van een kind. En ze is de file meer dan waard. Nee, nou ja, het gebeurt niet elke dag. Wat we natuurlijk ook nog even willen weten tot slot. Ja, hoe heet je dochter? Ja, en het is de mooiste dochter van de wereld, hè? Nou, nou, hadden eigenlijk een knappe kindje besteld, maar die waren uitverkocht. En nou ja, we moeten het hier maar... Nou ja, dit kan ook. Ik heb nog een dochter, oh. dus ik heb oh. nu al oh, beide mooiste dochters op de wereld, ja. We gaan naar nummer drie. staat de bekendmaking van de drie dj's die dit jaar het glazen Huis van 3FM ingaan. En dat is wel mooi. Op 3FM wordt dat op dit moment bekendgemaakt door de dj's Koen en Sander... en de programmadirecteur Wilbert Mutsaert. Hey Wilbert, ik geef jou envelop nummer één. Ja. Er nou staat inderdaad een telefoonnummer in. Het is uh, 0... Nee. <laughs> <laughs> het wordt nu gebeld. De eerste DJ, de eerste bewoner van het glazen huis, 2012 is. Ja, hallo met Luc. Giel hey! Beelen. Giel ja. Beelen. Uh, spreken uh, wij uh, met de circusdirecteur. Circusdirecteur? Uh, nee, nee, spreken we met Luc? Giel, vorig jaar zat je er uh, een, een niet in. Nee, maar ik, ik ben ook geen DJ bij 3FM, hè? Oké. Okay. Okay. Giel, oh, deze kan op komen, alsjeblieft. Nou, ik zit midden in het programma, als je het niet erg vindt. Tot zo. Bij deze envelop met een 2 achterop, Wilbert. Ja, ik denk dat we die dan als tweede moeten bellen. Dat denk ik ook. Bewoner nummer 2. is... Ja, met Luc hier weer. Jullie willen jullie weer de verkeerde, jongens. Is dit... Uh, uh, Luc ja. ja, Luc. Ja, venstra, venstra. van harte, mogen zeggen. Jouw tweede keer, hè? Nee, niks tweede keer. Ik, zit, ik heb er nog geen één keer in gezeten, want ik werk dus niet bij drie eventjes. Nee. <laughs> Michiel, nou. kom lekker hierheen. Nee, ik kom niet jullie kant op. Tot zo. Tot zo. Nou, er is ja, nog één ja. envelop over. Wie over oh wie zit er in envelop nummer 3, Wilbert? Ik weet het, maar uh, we gaan het horen. Wie wordt bewoner nummer drie? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja! ja. Gerard uit Ekdom! Nee, niks, Gerard uit Luc. Hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik veel, jullie zijn aan mij. Geer. Loop, nope, Luc. Gefeliciteerd. Ah, dat kan mij toch schelen. Goedemiddag! Uh, met Giel, Michiel en Gerard uh, hebben wij een trio wat nog nooit met z'n drieën in het huis heeft gezeten. Ah, Ik heb er super veel zin in, echt leuk man, met Giel en uh, Michiel on the side. Het zal wel stinken worden denk ik, die licht! Ja. Nee echt, als ik het doe is het niet leuk? Kom snel deze kant op. <lacht> ja, dat is goed. Bye man, bye bye! <lacht> Zo.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 Ja, Bader heeft dus heel erg spijt dat hij toen die ene kan, keer die ene man heeft geslagen. Hij zou het gewoon nooit meer doen. Nou, de rechter die kreeg dus een beetje medelijden met <laughs> hem. En die zei, jij mag de rechtszaak gewoon thuis afwachten en niet in de cel. En daar zaten dan een paar voorwaarden aan vast. Ja, hij mag zich voorlopig niet in horeca-gelegenheden vertonen. Nee, hij mag niet nee, naar het café. Niet, hij mag niet naar het restaurant. <laughs> niet naar het restaurant. Niet naar het café. Yes. En hij mag ook geen contact opnemen met getuigen in dit proces. Okay, en geen contact met getuigen. Nou, dat moet niet altijd moeilijk wezen. Wegsporter Badder Hari blijft vastzitten. Hari werd gisteravond opnieuw aangehouden omdat hij in een horeca-gelegenheid in Amsterdam was geweest. Echt, wat de fuck, Bader? Nu mag je één ding niet doen en dat is in een restaurant zitten. En wat doe je? Ja, balen, broodje geten. Ja, broodje geten, omdat je niet wist dat een lunchroom ook horeca is. En er is meer. Ja, dat klopt, want hij was niet alleen gisteren, maar ook eergisteren al in een horecagelegenheid gelegenheid geweest en bovendien blijkt dat hij heeft gesproken met twee getuigen in zijn zaak. Nogmaals, Bader. Wat the fuck? In drie dagen <laughs> tijd zat hij twee keer in het café en had hij twee keer contact met de getuigen. En dus is het vanaf nu officieel. Vandaag is Bader Hari de domste verdachte. Ever. Maar het is ontzettend moeilijk om het een en het ander uit elkaar te houden. Ja, dat heeft deze vergissing en dit misverstand opgeleverd. Ja. Dank je. Goed, nummer 1. Het debat van vandaag over de regeringsverklaring. Gisteren zeiden Samson, Rutte en Zelstra nog even een keertje sorry voor de afgelopen twee weken. Je weet al dat het nivelleringsfeestje dat nogal uit de hand liep. Maar hoe je het ook wendt of keert, er moet toch gewoon bezuinigd worden. Na jarenlang uh, te veel te hebben uitgegeven nu de tering naar de nering zetten. Er zal bezuinigd moeten worden. En iedereen in dit land gaat het merken. Die boodschap blijven wij uitstralen. Zoals ze zeggen bij de VVD. Het is rot, maar het mot. Of balen, maar iemand moet het betalen. Of wij vinden het ook shit, maar dit is hoe het zit. Of het is nogal naadje, maar er zit geen geld meer in het laadje. Of van ons krijg je geen geslijm. Maar gelukkig is het in ieder geval nog op rijm. Het gaat allemaal om de koopkracht. Niet zo gek dus dat Nederlanders massaal aan het rekenen zijn geslagen. 33. En dan 4 ervan drie procent zo'n 120 euro per maand per maand ja een hypotheek twee kinderen in de opvang waar kun je dan nog op bezuinigen ik lees best wel veel van Linda of uh, of uh, kijk mama of dat soort bladen dus ja dat dat moeten we dan maar mee stoppen nee! Nee! nee Mijn God niet de Linda niet de kijk mama niet dat leuke glossy blad voor moeders met kinderen in de leeftijd, waarom? Waarom? Dat kan niet anders, oh. met 46 miljard aan ombuigingen. Ja, oké. Okay. Nou, dan moet <laughs> het maar. Tot morgen in nee. wijn. Straks weer de tweet. Hey, Luc, tot uh, iets na half tien. <coughs> ja, jeetje, en dan over de Chinese leiders hebben. Bedankt, Luc. <laughs> dat, dat, dat wordt dan best wel lastig. Donderdag, dan, wordt namelijk, dan worden de nieuwe leiders van China officieel geïnstalleerd. Wij vragen ons af, um, er is een, een totaal nieuwe chi generatie Chinezen. Chinezen, eigenlijk zoals jij en ik, hoogopgeleid, mondig, welvarend. Hoe kijken die aan tegen de nieuwe leiders en hoe gaan zij China veranderen? Dat vragen we ons af. En ik praat hierover met Hong Tong Wu, Chinees opgegroeid in Nederland. En Michiel Hulshoff, journalist en oud China-correspondent. Goedenavond nogmaals beiden. Um, Hong Tong, uh, ik zeg Hong Tong, neem ja. ik aan je voornaam. Hongtong is mijn voornaam. Ja, ja, hoe raad ik het? Ja, we hadden het net al over uh, dat die Chinezen echt niet uh, met z'n allen gezellig op de bank gaan zitten kijken naar de nieuwe leiders. Mm het -hmm. is natuurlijk ook al lang bekend uh, wie er komen te zitten. Uh, vorige week werd uh, bekend um, dat uh, officieel pre dat uh, uh, president uh, Hu Jintao, moet ik zeggen, zal worden opgevolgd door Xi Jinping. Ja. Jij hebt hem een keer in real life gezien hè? wat is dat voor je? Ja, dat is, uh, hij was uh, twee jaar geleden bij Europalia. Dat is een heel groot uh, ja, festival <kwijnt> over China, uh, ja. twee jaar geleden en uh, ja, Over heel België, en in Brussel. Dat was grappig. Uh, een hele open man, vond ik. En, uh, een hele? Open man. man. Ja, Voor heeft... zo'n leider kon je heel dicht bij hem komen, eigenlijk. Hoe dichtbij? Nou ja, hij stond naast hem op een gegeven moment. Dus ik dacht, zou <laughs> ik nog een schouderklopje geven of zo? Maar Heb <laughs> je ook met hem gepraat? Nee, nee. Ja, hij was wel heel erg druk. Er wel ook al allerlei mensen om hem me heen. Mm -hmm. uh, maar toen maar was hij dus... wel bekend dat hij, dat hij wel de toekomstige leider zou zijn. Ja, doen. en het is dus ja. eigenlijk heel bijzonder dat je zo dichtbij hem kon komen. Ja, want die zie je niet. Uh, nee, nee, maar zegt het ook iets over misschien een, een ander soort leider, een nieuwe generatie leider, dat je zo dichtbij kan komen? Ja, misschien wel. Het is, uh, zijn, is natuurlijk al ja, richting openheid, zeg maar ook. Ja. En uh, misschien wel leuk, uh, nieuwe leider, ik zie Jinping hè? En ik kijk altijd, uh, als je leest, altijd naar de namen. En Jinping betekent uh, ja, vlak bij de vrede. Dus blijkbaar willen ze ouders dat hij uh, ja, daar iets met vrede doet. Zeg maar. En wat betekent hoe je een touw? hoe je een taal, dat weet ik niet zo snel. Maar, maar, want, maar niet vlak bij de vrede. Niet in de, nou, nee. gewoon niet, niet iets bij, anders. Bij lange na niet. Nee. Weet jij dat toevallig? Ja. Neen, geen vrouwen ja. Het is ook heel lastig met naam. Nou, want dan zou je ja. de karakters ik precies dus moeten, moeten weten. Uh, ja. Dus uh, de uitspraken. Ik heb al, of, het hier of, gewoon uh, in ja, ons ja, normale de, schrift staan. Nee, dus daar hebben we, we niks niet. aan. Nee. Nee, dus, uh, goed, maar dat, dat, dat wordt al wel gezegd. Hè? Dat wordt, ze worden nu wat opener. Um, ja. We gaan het er zo meteen over hebben de, wat de nieuwe generatie Chinezen dan uh, gaat uitmaken in China. Maar eerst nog even over komende donderdag. Um, Michiel, er is grote internationale belangstelling voor ja. deze machtswissel. Veel meer dan de vorige keer. Hoe kan dat? Nou, de, de vorige keer dat het congres was, dat is dan vijf jaar geleden, toen was er geen machtswisseling. Hè? Toen bleef uh, Hu Jintao gewoon uh, president. Um, dus was er was eigenlijk niet zoveel nieuws. Toen ging het helemaal over uh, de landbouwhervormingen. En uh, nou ja, dat is niet zo interessant voor de rest van de wereld. Nee, want in dit geval, uh, er ja, niet alleen, iedereen ja, wordt vervangen. Alles he? wordt vervangen. Dus uh, je krijgt een nieuwe president, een nieuwe vicepresident... een nieuwe premier en een nieuwe vicepremier. En dan heb je ook nog het uh, centrale comité van het politbureau. Dat zijn negen mensen. Dat zijn de negen machtige mannen van China. Uh, dat worden er misschien zeven nu. Ja. En, uh, en, en, en ook, ja, dat zijn bijna allemaal nieuwelingen. Er blijven er maar twee, namelijk de nieuwe president en de nieuwe premier. Dat zijn mensen die er nu al in zitten. Ja. En voor de rest zijn het allemaal nieuwelingen. Dus het is een enorme, gigantische machtsoverdracht. En sommige mensen zeggen dat het eigenlijk de grootste machtsoverdracht is... sinds de dood van Mao Zedong. Dus, dat, dus ja, er was nogal nog wat. wat vanaf, dus ja, vandaar je je dat de ogen daarop zijn gericht. Ja, het komt ook bij dat, dat China natuurlijk steeds belangrijker is geworden hè, in, in de wereld. Dus uh, uh, uh, Tien jaar geleden, toen er ook een nieuwe president werd gekozen... ...interesseerde mensen niet zoveel wat daar in China gebeurde... ...maar nu is het uh, gewoon de tweede economie ter wereld. Nu denken, wij dienen straks onder China, dus het gaat ons aan. Ja, ik denk dat, dat wat... er veel meer interesse is uit ja. de rest van de wereld. Ja. Maar Koster, wat... ja, zijn ze, hoe communistisch zijn ze nog, vaak maar altijd af. Want je hebt het over jong, hoog opgeleid. <lacht> maar het, uh, nee, het is toch een soort half-kapitalistische al, staatssysteem? Wou ik ja, een beetje het van... staatskapitalisme. Dus de naam communisme uh, ja. die, die slaat vooral op de... Inrichting van de staat. Dus je de, dus de, hebt de Communistische Partij. en die wordt precies uh, volgens uh, Leninistische principes uh, geregeerd. Dus dat is helemaal nog. Maar uh, mentaal zijn het een beetje open gasten. Die, die, de jonkies, de jonkies, ja. gewone Chinezen? Nee, die hebben, die hebben niet zo heel veel met ideologie. Dus uh, nee. je hoort ze maar niet zeggen open, dat ze dus van uh, open voor het kapitalisme. Ja, maar dat dat langzaam mensen wensen elkaar veel rijkdom toe, helpen ja. Als Dus, ja. dus <laughs> iedereen. Ja, Chinese <laughs> jongeren, jongeren zelf vraagt, dan zijn ze extreem kapitalistisch. Ja. Dan willen ze allemaal een auto en een huis en, nou, ja, uh, ja, kijk, dat vind ik niet extreem kapitalistisch. Ah, ja, ja, maar voor, voor, wel gericht op op het geld verdienen. Wel gericht ja. op geld, weer in als je kijkt naar de vernieuwingen, zeg maar bijvoorbeeld internetmedia. Daar zijn uh, heel veel Chinese jongeren die dat doen. Mensen ja. en ze zijn uh, uh, mensen weten het niet, maar uh, de YouTube uh, dat was, dat was uh, drie maanden later geïntroduceerd en was eerst in China voordat hier was. Uh. Gaan we zo meteen over hebben ja. over die nieuwe generatie Chinezen, die nou ja, misschien extreem kapitalistisch zijn. In ieder geval, wat betekenen zij voor toekomstige China en hoe kijken zij tegen die nieuwe leiders aan? Dat ja. zo meteen. maar eerst die hele goede plaat vind ik dus. Roy Williams Candy. Ja, mag ik uh, instemming van jullie? Ja, ik ja, Onze entertainmentman die kan het weten. Maar Koster stemde uiteindelijk toch in... ja, het is een hele goede Robin Williams ja, plaats. het is een leuk, leuk nummer. Ja. Candy was het. <laughs> Candy. Candy. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Eh, eerder zei ik... ja, je kan onze webcam vinden op radio1.nl... maar hij schijnt het toch niet te doen. Dus ga vooral naar radio1.nl... maar niet voor de webcam. Vanaf morgen dan doet hij het weer. Maar je kan natuurlijk wel ons fijn volgen op Twitter... hashtag BNN Today of facebook.com slash Het is dinsdag en dat betekent dat uh, onze entertainmentdeskundige Mark Koster... met ons in de wereld van de entertainment duikt. En Mark Koster natuurlijk de hoofdredacteur van de entertainment, m, entertainment site Glamora.ma. Mark, we hebben het over Badderhari. Ja. Uh, volop in het nieuws. Het ja. is ook crime natuurlijk, hè? Ja, het is crime, ja. Het hangt een beetje... Beetje ja, het is een beetje half entertainment, ja, ja, ja, half ja, ja. crime. Ja, ja, het is mooi hoe bekijkt. Um, nou ja, nog even heel kort. Uh, hij zit weer in de bak. Want... Hij zit er in de bak. Hij heeft iets gedaan wat hij mocht. De schoolmeester had tegen hem gezegd: Je mag niet met andere getuigen praten. Je mag niet naar cafés. Want in cafés heeft hij zijn handjes iets te veel laten wapperen op een manier die niet mocht. Heeft hij toch gedaan? Dus toen zei mevrouw. Ja, in, in een tussen... café heeft hij is een broodje gaan eten in een café. Nou, hij is ook nog in een ander restaurant geweest. Weet ja. niet, met die dag. Da, da, daar nee. mag hij niet heen. Hij mag nee. zich niet in horeca en begeven. En hij heeft met. Met getuigen gesproken. Dus met getuigen gesproken, twee. En dat is ook een doodzonde als je op vrije voeten bent... terwijl nog het proces wacht. Nou ja, terwijl er tegen je gezegd is... ook letterlijk, je mag niet dat met mag getuigen niet praten. Nee, omdat uh, je kan, be kan beïnvloeden. Dat is de, de, de logica ja. erachter. Het lijkt erop alsof hij echt alles doet om weer vast te komen zitten. Ja, hij is wel oliedom, ja. Hij heeft ook wel eerder, ook wel eerder een keer uh, gezegd... ik doe dit nooit meer, mij zul je dit nooit meer zien doen. In de nou, ja, Karo we hoorden net nog van Luc. Ja, dat ja maar daarvoor die heeft hij het ook wel gezegd. Nog, en huilend gezegd, oh, ik zal dit nooit meer doen. Toen had hij toch al een paar mensen flink onder handen genomen. had hij onder, onder meer tijdens een gevecht als kickbox iemand nagetrapt in het gezicht. Hij is toen ook voor geschorst. Ja. Dus ah ja, vrouw, dat, dat vind ik nog van een beetje andere orde, want dat is dan nou ja, in in ieder geval, binnen de ring. Nee, maar goed. Maar goed. Toen, toen hij, hij staat bekend is als uh, iemand die opvliegend is... en hier daar ja. avond zijn tikkie uitdeelt. Maar ja, dit is wel oliedom. Ja. Iemand die zeer dicht bij Badder staat is Yves Gijraad. Yves, goedenavond. Ja. Mediaondernemer, tevens adviseur van Badder. Ja. ja, nou, dit heb jij hem niet geadviseerd. Nee, hey, ik, ik heb ook even naar Mark geluisterd. Uh, en daarom vind ik het ook wel goed dat jullie even bellen. Omdat er, ja, er zijn zoveel verhalen die hier over de ronde gaan. Waar het feitelijk om gaat. Vrijdag heeft de rechter, uh, tot verrassing eigenlijk uh, van zijn eigen verdediging, uh, toch hem de kans gegeven om, uh, om naar buiten te gaan. Mm -hmm. en vooral om zijn vak uit te oefenen. Hij is bovenal een, gewoon een internationale topsporter. Zo staat hij ook, vooral ook in het buitenland bekend. zijn een van de allergrootste vechters die er bestaat. Ja. En de rechter heeft aangegeven, ook in het vonnis, dat ook volgens het Europese Hof, dat er zulke gigantische zware redenen moeten zijn om iemand nog langer... in te Ja, maar dat, dat is allemaal begrijpelijk. Maar ja. hoe kan ja, het vervolgens maar, dat hij nee, nou dan toch nee, maar, de in dus, gaat? Kijk, ik vind het prima dat jullie me bellen. Maar dan hoop ik dat ik even de gelegenheid krijg ook om mijn zinnen af te maken. Want anders dan blijft het een heen en weer Ga je Ja, dankjewel. Ja, dus de rechter heeft aangegeven dat daar voorwaarden aan zijn verbonden aan zijn schorsing. En die heeft dat vrij snel allemaal uitgesproken tijdens die zitting. Eh, waarbij niet echt duidelijk was wat er nou precies werd bedoeld met het horecaverbod. Dat. Omdat... Uh, bijvoorbeeld, hij mag wel reizen. Dus dan komt meteen de vraag op als hij naar Schiphol gaat. En voordat hij het vliegtuig instapt stapt en hij bestelt een broodje en een koffie bij de Starbucks. Mag dat dan wel? Mag hij naar de bijenkorf en daar een taartje eten? Mag hij naar het ziekenhuis en daar in een openbare gelegenheid een drankje drinken? Uh, dat, dat werd niet duidelijk. Maar, maar Yves, even... Dus, nee, wacht even Mark. Dus, ja. dus het feit dat hij uh, op zondag... Want dat was ook de vraag, uh, dat heeft hij ook zelf verteld, dat hij op zondagmiddag... Heeft hij gewoon uh, geluncht met een paar vrienden in de buurt van de Willems Parkweg? Want dat heeft hij zelf ook uit zichzelf aangegeven vandaag. Dat ze zeiden van ja, toen die uh, vandaag werd uh, gehoord, daarover is gezegd: Nou, zondag heb ik ook ergens wat gegeten. Ja. Maandag is hij samen met Estelle... bij uh, die tent in de Utrechtstraat van Tim Immers geweest. Dus twi twintig minuten binnengegaan. Ze hebben een broodje besteld en een kopje koffie. En toen zijn ze weer naar buiten gegaan. Naïef, dat is daar dat... zeiden Daar zei de, de rechter vandaag over dat ze dat eigenlijk. Uh, ja, niet het meest zwaarwegend vonden. Nee. Ze zeiden wel. Uh, omdat het meest zwaarwegend zijn de getuigen, neem ik aan. Ja, ja die die benaderd heeft. Het gaat natuurlijk ook om de geloofwaardigheid van de rechtbank. En dat, uh, dit is, ik vertel even wat ik heb begrepen van ja. de advocaat van Badder. Dat is, uh, ja, maar laten we heel even. Kijk, dat hoor ik Dat punt dat begrijp ik. Kijk, we, moeten, we hebben helaas niet tot tien uur met nee. het onderwerp. Maar dat, dat hoor ik aan punt. Dat, dat kan je nog bedenken. Nou, oké, okay, dat is misschien mm. een beetje onduidelijk. Maar het punt maar, dat hij ja. getuigen niet mag benaderen. Ja. Maar, dat heeft nou, hij wel hoe kan gedaan. kan niet zo dom zijn. Nee, Jij nee, volgt nee, hem. Nee, Jij, nee Oh. Stel nou even Mark, even, laat het eens radio, dus laat we elkaar even uitpraten. Wat er gebeurd is, want ik was ook nieuwsgierig, ik denk het zal toch niet waar zijn dat uit zichzelf iemand heeft opgebeld die hierbij betrokken was. Wat is er gebeurd? Zaterdag heeft uh, Erik Kuster, dat is een bekende interieurarchitect, dat is een, een hele goede vriend van uh, al heel lang van Estelle, en van Badder, heeft ook uh, een keer een groot feest georganiseerd, ja. voor bij hem thuis heeft zaterdag snel een, een sms gestuurd met daarin gewoon gefeliciteerd uh, ik ben blij voor jullie en hij sloot zijn SNS af met de vraag ontbijt je vraag teken. dus op dat moment zei Estelle ja natuurlijk liever uh, we zie je morgen komt gezellig langs, toen is zondag uh, is ik gewoon langs gekomen bij Estelle thuis, nee? ja. die is gaan ontbijten met Badder en met Estelle samen ja. en op dat moment heeft hij ook verteld dat hij maandag gehoord zou worden door de RC en toen heeft Badder, en daarin, daar zit de fout heeft Badder een inhoudelijke medewerder gedaan aan Erik, hoe lang hij gehoord was zelf, dus hij heeft iets inhoudelijk verteld. Oh, Heel dom, hartstikke dom. En Erik heeft maandag zelf ook verteld bij de RC, ja, ik was zondag nog bij hen. Dat is wat, uh, wat het uh, OM hem kwalijk neemt. Puur ja. technisch. Want die uh, Erik Kuster waren... nee. is dus een van de getuigen. Nou ja, die, die is gehoord. Hè. Die, die was niet bij, bij, bij wat er is gebeurd binnen. maar Die, was die is gehoord daarheen. over dit verhaal, ja. Ja, er zijn honderden mensen gehoord die daar in de buurt waren, de boksen eromheen. Dus iedereen die je maar kan bedenken. Dus het is ook helemaal niet te bepalen. Wie mag hij dan wel op het niet be uh, bellen? Dus ja, het is, het is heel moeilijk. Hè. Dus Erik, dus Erik Kussen, die op papier technisch. een getuige is, in ieder geval die gehoord is daarover, die ja. heeft zichzelf uitgenodigd, ze zaten bij elkaar en toen is ja. er eigenlijk te veel gezegd. Daar komt het op neer. Dat is het verhaal en dat nemen ja. ze elkaar. En daar, technisch hebben ze gewoon gelijk. Maar het, het OM Eef. heeft technisch gelijk. Alleen, je, ik vind ook dat de, dat de rechtbank had duidelijker moeten zijn in zijn vooruitgang. Nee, de hebben wie en wel badder, niet onder uh, de getuigen vallen. E e heel even. Eerlijk, ik, ik heb uh, een, jij, maar je hoeft het niet, me niet met me eens. Ze zijn niet uit wat er gebeurd is. Ja. Nou, maar ik, jij kent Badder. En Volgens mij heb jij ook uh, contact, goede contacten bij de rechtbank. Parnassus is weg. Je weet dat het OMR op is. Dat ben ik nog nooit geweest. Maar als jij daar vaak. ik ken daar wel mensen en die vertellen me dat het OM er op gebrand was om te pakken. Waarom? Omdat ze net zo verbaasd waren als jij. En in, ja. laten we nou gewoon even straight tegen elkaar zijn. Er staan zeven, acht uh, aanklachten staan er op badden. Jij verdedigt me, doe je goed. En je, je, je probeert het nou technisch goed uit te leggen. Maar, nee, maar -M ik, was was op, opgebrand om hem te pakken. En ik denk ook Mark, dat ze heel Mark. blij zijn dat hij zo'n domme fout heeft gemaakt. Ja, dat is wat anders. Maar daar, dat is niet... Ik probeer jullie bellen mij op om te vragen hoe het gegaan is. Ik leg dat uit, omdat ik belangrijk vind dat de feiten duidelijk zijn... en dat er niet allerlei spookverhalen eronder doen. Dat is wat er gebeurd is. En de inhoudelijke behandeling, daar ga ik niet over. Daar ga jij niet over. Dat zijn rechters. Maar en wat vind je dan van dat hij zo... Het, het feit dat de rechter vrijdag besloten heeft dat hij vrij mag... dat is een beslissing die je moet respecteren. Dat vervolgens... Dat daar voorwaarden aan verbonden worden, hartstikke goed. Dat die voorwaarden blijkbaar onduidelijk zijn. Ja, dat nee, maakt niet pijnlijk. Nou ja, blijkbaar ja, dit is toch niet helft. onduidelijk? Blijkbaar wel. Blijkbaar wel. Ja, ja, omdat, ja. Blijkbaar je omdat hij toch, weer eens op denk een toch niet? Je denkt toch niet, als je zo blij bent dat je. ...dat je dan met iemand een ontbijtje gaat doen bij je thuis. Dat je dan bewust ook met iemand erover gaat praten Dat kan natuurlijk zo zijn. Hij is natuurlijk wel een beetje onhandig geweest, hè? Misschien. het is ook onhandig. Maar hij is zo vaak onhandig geweest. We zijn het erover eens dat het hartstikke onhandig is. En ik vind ook dat de advocaat van Bader Fiek... Die, is, die heeft echt de ongelooflijke best gedaan. Die heeft ook vandaag ruiterlijk bekend... dat, ja, mm. dat ze zegt, ik, dat is mijn fout. Die zegt dat ook letterlijk. Mm. Ik heb het gewoon niet goed uitgelegd aan Badder. Even tot slot, Yves, heb jij, nog een, uh, jij bent ook adviseur voor hem. Uh, we moeten ja. het afronden. Heb jij nog een, een laatste, heel goed, welgemeend advies voor Badder? Ja, weet je, uh, Badder die neemt de dingen zoals ze zijn. En uh, die, die, die, die, die was mentaal oh. uiteraard geknakt. Alleen, uh, ik begreep van de stel dat hij zei van, nou ja, als jij je jammer sterk houdt, ja. dan uh, is dat prima en ik uh, red me wel. Dus ja, wat is het advies maar... dat hij niet moet doen zoals hij is? Er is geen advies op dit okay. moment. Hij, maar... hij is weer met iets nieuws geconfronteerd en uh, nou, we dat gaan is heel uh... lastig. Ja, ja. Het is, ja. uh, het is een, een moeilijk verhaal, het is, houdt iedereen bij zich... Uh, ja. En ik hoop dat we weer kunnen overgaan tot de orde van de dag. Je hebt het in ieder geval even uh, uh, verfijnd, het verhaal. Dankjewel, Yves Grijraad, adviseur dus van Badder en Media Ondernemer. En Mark Koster, jij bent, uh, je blijft gewoon zitten trouwens. Radio 1, het NOS Journaal. Van één minuut over half 10 met Mark Visser. Frankrijk erkent de Syrische Nationale Coalitie als enige vertegenwoordiging van het Syrische volk. President Hollande ziet de coalitie als de toekomstige voorlopige regering van een democratisch Syrië. Tot nu toe hebben naast Frankrijk alleen Saudi-Arabië en vijf golfstaten de Syrische Nationale Coalitie erkend. Economisch herstel begint in Europa, heeft PvdA-leider Samsom gezegd in het Kamerdebat over de regeringsverklaring... Volgens hem moet er vanuit vertrouwen aan een sterker Europa worden gewerkt. In het debat kwam hij van verschillende kanten onder vuur te liggen... in verband met de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Samsung erkende dat de norm van 0,7 is gepasseerd... maar benadrukte dat de VVD veel meer op ontwikkelingssamenwerking had willen besparen. De politie heeft in Nijmegen twee leden van een criminele bende uit Zaltbommel aangehouden. gebeurde na een wilde achtervolging waarbij de politie schoten loste. De politie kwam de twee mannenwaarden van 19 en 29 uit Arnhem op het spoor... tijdens een onderzoek naar een jeugdbende uit Zaltbommel dat al een paar maanden loopt. En de makers van het tv-programma Barbie's Baby krijgen waarschijnlijk een boete voor het overtreden van de arbeidstijdenwet. Dat heeft minister Ascher gezegd als antwoord op vragen van de SGP. Volgens Ascher is er in dit geval sprake van kinderarbeid omdat er een pasgeboren baby aan meedoet. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Today. In de Kamer wordt er nog steeds gedebatteerd over de regeringsverklaring. We geven zo meteen een update over wat er tot nu toe gezegd is. En donderdag dan worden de nieuwe leiders van China geïnstalleerd. En die te krijgen, krijgen te maken met een nieuwe generatie. Chinezen Ze zijn slim, rijk en mondig. En wat betekent dat voor China? Dat zo meteen. Maar eerst Luc, die zit nog even de allerlaatste Laatste tweets te checken. Heb je weer een mooi overzichtje gemaakt? Ja. ja, Job Cohen is dus begonnen met twitteren. Nou, dat is al raar op zich natuurlijk, ja, dat maar ja, jou, hè? dat is apart. Hè? Maar hij had dus een oproepje voor alle ouders in Haren. Hij zegt: Ik kom graag in contact met ouders die met hun kind bespraken of ze al dan niet naar Haren moesten gaan. En dan mailadres erbij: info.commissieharen.nl. Nou, op Twitter kwamen ook wat reacties binnen. Kenneth vindt het rijkelijk laat. Kijk, Ed Job Cohen is aanpakken en doorpakken. Die wil nu al praten met ouders over Project X. Hashtag mooi op tijd. Ina heeft een voorstel. Misschien een idee voor Ed Job Cohen om naast Twitter contact een Facebook-account slash groep aan te maken. Ik denk zelf dat Job Cohen eerst even aan de slag gaat nadat hij zijn Instagram-account en Connect with me profiel heeft aangemaakt. Marlies Vis is blij met de oproep. Ze heeft een zoon en zegt, ondanks dat hij 18 is, hij moet echt weten dat dit niet kan. En hij is gelukkig niet bij vernieling betrokken geweest. En voor Petra van Harte was het allemaal niet nodig. Onze oudste van 17 zei uit zichzelf dat iedereen die er naartoe zou gaan, dom bezig is. Geen opvoeding van onze kant nodig. Dus... Ik had het dus net over die bevalling op de A12 kind werd daar geboren omdat het ziekenhuis niet werd gehaald. En daardoor ontstond een flinke file. En de vader van uh, de baby bood vandaag op Twitter zijn verontschuldiging aan. Hij zegt beste automobilisten, sorry voor de vertraging op de A12 richting Soetermeer. Mijn dochter wilde geboren worden. Moeder en dochter maakten het goed. Nou, heel veel reacties op die tweet. Vooral leuke uiteraard. Anouska die zegt geweldig, wat een happening. Mooi verhaal voor later. Marike van Os die zegt dat is wel de beste reden voor een file ooit. Jeffrey Suikerbuik laat weten dat ook hij bijna met, een, met zijn auto en een aanhanger een kettingbotsing had. Maar toch, gefeliciteerd met uw dochter. En Rijkswaterstaat heeft ook naar hem getwitterd. Die zegt, gefeliciteerd Tom, we gaan een spitsmuis regelen voor uw dochter. Dan heb ik even wat research gedaan. Een spitsmuis is dus een knuffel in de vorm van een muis. En dat noemen ze dan de spitsmuis. <lacht> Joep. Joep. Tot later. Uh, dus. Zometeen de drie dj's die het glazen huis ingaan... Die kiezen hun mooiste moment van eerder in het glazen huis. Maar eerst de Two Princess. Yeah, one, two. princess To Princess van Spindokters en Mark Koster hier aan tafel, onze entertainmentdeskundige, die zei, ja, die bent, die nam het er wel van. Ja, dat waren toch lekkere kooksnauvers? Ja, dat weet ik niet. Dat zag er zo goed uit altijd. Ik was <laughs> wel geïntrigeerd Je zag hoor. het eraan af afhouden. Ja, het was in een tijd dat je dacht, nou, misschien is het wel wat kook. <laughs> ja. Ja, in die tijd dat je dacht, ja, Spindokters, bestaan ze nog of hebben ze zich opgesnoven? Nou, of, ja, of volgens mij treden ze wel eens op. Ja. Op van die um, Back to the 90s. Uh, oh, God, wat een treurigheid. <laughs> Goed, Spindokter, dus Two Princes. Radio 1. BNN Today. Van 18 tot en met 24 december staat 3FM weer helemaal in het teken van Serious Request, zoals elk jaar. Dit jaar sluiten de dj's Giel Belen, Michiel Veenstra en Gerard Ekdom zich vrijwillig op in het Glazenhuis. En vanmiddag werden ze tijdens de Koen Sander Show op 3FM verrast met een telefoontje. Oh, god, godsamme. Uh, Giel hier, goedemiddag. Giel Belen! Giel Belen! Ja, ja, Giel. Wat gaaf, jongens. Wat, uh, ja, nou, wat een eer. Mooi. Bewoner nummer 2. Wat een eer. En wat duurde dat lang? Michiel Veenstra. Maar wie wordt bewoner nummer 3? Hallo? Nee! Ja! ja! Ah, het is Gerard Ekdom! Het is wel Gerard de Ekdom! Ja, de dj's die vragen aandacht dit keer voor babysterfte. En dat doen ze natuurlijk door niet te eten en door verzoekplaatjes te draaien van luisteraars. En dit jaar staat het glazen huis op de oude markt in Enschede. Wij vroegen Michiel, Giel en Gerard wat ze verwachten van de Twentenaren. Ja, een onbeschrijfelijk feest. Uh, Twentenaren zijn, uh, kunnen feesten feest vieren als de beste, maar uh, staan ook altijd voor anderen klaar. Ze lijken heel nuchter en nors misschien soms, maar er zit zoveel warmte en goedheid onder. Dat het in Twente leeft, als ik ook zie gewoon in mijn dagelijkse ochtendshow qua reacties, dan uh, nou ja, daar komt er nu al een hoop vandaan. Dus uh, ja, verwachting is een hoge spannen. We gaan zorgen dat het een prachteditie wordt. Alle drie, de drie FM-dj's, die hebben al een keer in het glazen huis gezeten. En daarom vroegen wij ze wat hen het meest is bijgebleven. Het klinkt een beetje wat slap, maar echt de hele week. Enorme emotiewisselingen, stemmingswisselingen. Je, je kan een enorm slap lach krijgen. Een uur later kun je huilen om een jongetje met een euro over de deur. Dat hoef helemaal niet, hoor. Ik ben het echt. Oh, hoe heet je dan? Spannend, Hoe heet je? Siep. En hoeveel geld heb je net in de brievenbus gestopt? Twee euro. Oh, uit je... Oh, je eigen spaarpot. Oh, ja. ik, begin, ik begin gewoon. Oh, daar. Ja. Zie je ja. Ik zal nooit vergeten, dat is wat me nu te binnen schiet, dat er uh, een meisje was... Wat, ja, wat gewoon heel lief, echt letterlijk haar spaarpotje wilde legen. Alleen, uh, haar vader, die stond ook voor de brievenbus in de rij... en die dacht, we moeten dit even snel doen. Uh, die dacht: Oh, het spaarpotje past niet door de briefbus. Die, bam, die slaat zo dat spaarpotje stuk. Op zich heel praktisch. Ja. Alleen de blik van dat meisje en ik was zelf ook labiel. Want ja, ik had gewoon niet gegeten, weinig geslapen en ik zag dat ik denk: oh, toen hield ik het ook niet meer droog, nee. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Donderdag dan worden de nieuwe machthebbers van China officieel bekendgemaakt. En die krijgen te maken met een heel nieuwe generatie Chinezen. Ze zijn hoog opgeleid, worden steeds mondiger. En ze shoppen tot ze erbij neervallen. En wat betekent dat voor de toekomst van China? Ik praat hierover verder met Chinees Hong Tong Wu en Michiel Hulshoff, journalist en oud-China-correspondent, heren in de studio. Um, ja, we hebben het dan over de generatie Chinezen die, die midden in de welvaart is opgegroeid. Hè? Ja. En uh, allemaal uh, één kind, politiek kinderen, ja, na, uh, voor een groot na, gedeelte. Na, na Deng Xiaoping zeg maar, 1979, ja. open, openstellen van China. En, voor, en het zijn natuurlijk vooral, we hebben het over Chinezen in, in de grote steden. Bes, Beschrijven ze die generatie, wat, wat doen ze, wat denken ze? Oeh, vooral, uh. vooral studeren. Heel studeren. Heel hard studeren. Ja, dat sowieso. Dat en verder is, uh, eigenlijk, ja, heel veel dingen natuurlijk die, die jongeren doen de uh, ja. grote wereld zoals kooksnuiven. Uh, zoals nou, we nou, we dat is niet. maar als je in de grote steden kun je in China dat, dat is een van de grote verschillen vind ik met de grote steden in, in Nederland in elk geval ja. uh, je, kun je uitgaan dat je er neervalt elke, elke avond laat alle clubs staan vol en er wordt uh, elke avond wordt niet uh, van die gefeest. lullige dus dat, sluitingstijden dat bij ons. Ja. Wat, wat echt leuker is je kan ook s'avonds laat uit eten en ja, dan ik tot vier al. uur s nachts ja, ja geen probleem en jij zei ze studeren heel hard maar ze studeren echt idioot hard alles staat in een teken van studie. Dat is gewoon, ja, dat, dat, is, dat is bij alle Chinezen zo. Uh, uh, uh, ouders hebben gewoon met je met de paplepel ingepropt dat je goed moet studeren. En dat is eigenlijk hun hoofdtaak. Ja, en je, je bent mijn enige kind, dus je, je zal slagen. Nou, dat niet alleen vanwege enig kind. Nou, ook vanwege enig kind. Want dus de, de, de, alle hoop zeg maar, van je ouders, je grootouders. die liggen, zitten allemaal op dat ene kind. Uh, maar ook vanuit uh, traditie en historie. Uh, ja, Confucius zelf. Ja, deugd en uh, ja, ja. jezelf ontwikkelen is ja. heel erg belangrijk. We hadden het net over, uh, Michiel. Jij zei van ja, het zijn een soort superkapitalisten. Toen zei je van ja, ze willen een huis en een, en een auto. Maar dat vonden we eigenlijk vrij normaal. Nou, maar, maar waar, waar, waaruit zeggen... zich dat nog meer in dan? Nou, wat ik, als je het ze zelf vraagt. Want daar gaat het. Als je met, met Chinese jongeren spreekt en je vraagt ze van uh, wat vind je nou van jouw generatie, hoe is die anders dan die van je ouders, ja. dan zeggen ze allemaal ja, bij ons draait het allemaal om geld. En dat uh, zeggen ze dat zelf. Zeggen ze zelf. En, en en en dat is ook. Daar wordt ook, wordt ook grap over gemaakt en daar wordt he, dus daar, daar spreken mensen over. Het gaat dan, om geld. Het gaat, gaat om, om, het geld om geld luxe. Ja, ja, zeker. En dat dat zie je ook. Want een club in China is pas een goede club als het er heel luxe en gelikt uitziet. Ja. Uh, Terwijl wij houden misschien van underground. Een beetje een Bruin Café, Berlijn, dat is niet... Achtocht, uh, dat, dat vinden is wij leuk. Niet hip. Nee. Nee. Nee, dus, nee, dat dus, heb je niet. Bruin Café, nee, die dat, heb je dat, niet. Nee. Het zijn uit. hippe clubs en gelikt. En uh, met mooie vrouwen die staan te dansen op podia. En, en dan ga je als, je... als je echt geld hebt, dan kun je een tafel huren. En dan kun je dan met je vrienden kun je dan allemaal trakteren. Ja. En als je nog meer geld hebt, dan huur je een lounge in die club. En dan uh, ga je daar zitten. Ja. Dat, alle clubs, van de goedkope tot de dure... Ja. hebben allemaal dit soort... Ik ben bang voor ze te zijn, toch? Dat is al een soort van is het teken van decadentie. Bang? In welke zin? Die Chinese vreten ons op, die werken harder... en die studeren de hele dag. Maar als ze dan al gaan feesten... En, uh... bah, China ja. is natuurlijk een heel, heel groot land. Hè? Dus, ja. dus, de, he, dat, dus dat studeren... Dat, maar dat is, is, dat, is dat er maar al? Die al een, moet je een beetje zijn, dat ze wat luier worden en wat vatsiger. Ja, natuurlijk. Heb ja. Je, want, je, ja, Zeker. Met, vooral met de allerrijkste. En, en dat... Uh, ja, maar dat, zijn, ja, dat, zijn, dat zijn vaak mensen... Wiens ouders, ik geloof dat van alle miljonairs in China... Uh, ik geloof 80%, ze zijn getallen van de, van de communistische partij zelf... 80% een familielid heeft, ergens in de buurt, die hoog in de partij zit. Dus miljonairs. 80% van va de miljonairs hebben iemand hoog hebben in iemand, de partij. Ja. Ja. Dus er, er is vrij veel, je kunt vrij veel geld verdienen als, als er iemand in jouw familie in de partij zit. Want dan krijg je bijna toegeschoven. Nou, die ja. kinderen van die mensen, die gaan uh, ofwel, er zijn twee mogelijkheden, of die worden gewoon naar Harvard gestuurd... Hè, of naar uh, Oxford mm -hmm. om te studeren. Maar je hebt ook een deel die echt zit te teren op het, op het geld van papa en mama. En die, ja. die, die, die mensen zie je ook in de stad rondlopen. Ja. Mm. Maar ik denk, je hebt wel angst. in... in, in in een opzicht wel, want ik denk als we uit concurrentieoverwegingen ja, zeg maar, dat is... dat is denk ik wel. Uh, ja, ik heb zelf colleges gegeven aan Chinese studenten en, en mensen uit uh, Oost-Europa. Ja, ik, ik zeg altijd van met Nederlandse studenten heb ik altijd over uh, discussie over 5,5 of 5,4 moet zijn, dus die is heel goed in communicatie. Maar met Chinese studenten heb ik echt over het vak zelf en die weet gewoon van de inhoud ontzettend veel. Dus in dat opzicht denk ja. ik dat je qua concurrentie Zeg Alles maar vakgebied, concurrentie, dan dat gaan we, dat dat gaat, dat, ja, dat we, is niet. Maar nou ga, ga kijken, ja, maar dat dat dat, maar is, dat, dat is gaan niet we uh, verliezen bedoel je? Dat gaan, dat dat zie we. ik niet zitten. Nou, kijk, kijk naar die nee, technologische, nee, ook in Nederland, hè, de PhD is de promotieplekken op technologische vakken. De helft van alle ja. uh, PhD's in Nederland zijn Aziaten. Ja. Dat, dat zijn helemaal geen, uh, geen Nederlanders. Ja. Ja. We, we hebben het dus ho over hoogopgeleide, welvarende generatie, die, die nieuwe generatie Chinezen, die worden ook steeds mondiger. Die zitten op, uh, mm. op, op Twitter met uh, wat las ik: 300 miljoen Chinezen. Mm. de, de Webo, we, Ja, de Webo, ja. Ja. Ja. Weibo, Weibo. Weibo, ja, dat is wel dus grappig. Die, in 2010 ja. waren het nog maar 40 miljoen, nu zijn mm het -hmm. er 300 miljoen. Dus ja. Dat zijn er nogal wat. Ja. Maar is dat dan, um, betekent dat ook, bedoel, wij, wij twittelen ons helemaal suf over de Zorgpremie. Zijn Chinezen ook politiek actief op Twitter? Um, minder. Gaat het over politiek? Het, natuurlijk gaat het ook over politiek, maar ik denk minder dan wat we wat, wat hier zouden denken. Het is, het is toch meer. Want het uh, is gevaarlijk? of? Nee, het, het komt heel vaak voor op Weibo, zeg maar. En uh, heel vaak gebruiken ze een nickname, zeg maar. En, en, en ja, goed, niet, niet de echte naam van de leider zelf, zeg maar. Ja, kat en muisspel. Zodra ze dat weten, wordt dat natuurlijk. Uh, ja, Wordt, wordt, die wordt die hashtag en, en, uh, verwijderd. Ja. En ja. bij is ook wel, uh, ja, de Chinese Twitter noem ik het maar, uh, is ook uh, ja, de laatste, uh, ik geloof begin dit jaar moet je ook opgeven wie je bent voordat je uh, ja. aangemeld kan worden. Dus ja, de, de overheid kijkt wel mee. Maar je zou dus denken, uh, als je, de, bedoel, ze worden mondiger op Twitter, rijker, goed gestudeerd, goede banen, dan zou je denken, dan komt er op een dag... Het besef van, wat doen wij met die oude communistische partij? Het is hier niet democratisch, weg ermee, revolutie, we gaan in opstand ja, komen. Maar mensen hè? hebben er nee. zoveel profijt van. Ja. Kijk, Iedereen zegt, uh, wij zijn nu zo rijk en dat oh. is toch gegaan met de partij. Dus waarom zouden we nu een revolutie ontketenen? Er wordt altijd het schrikbeeld Rusland uh, wordt erbij gehaald. Hè. Van kijk naar Rusland, uh, die hadden ook een communistische partij, die, daar hebben, ze, die hebben ze weggedaan. En uh, nu is het land voor de helft aan de bedelstaffen, dat willen wij niet. Dus je ziet eigenlijk. Maar nou, we zijn niet de mensen ja, natuurlijk. Hè? Wij zeggen, ja. uh, ook met Maal, maar ook uh, uh, in, in de, uh, ja, de Chinese traditie, maar ook bijvoorbeeld Sun-Tzu. Ja, het, het, het belang is dat je het voor het volk dient. Als het volk het goed heeft, ja, dan. dan dan, dan, dan, dan is dat de dan legitimiteit van de leiders. De ja. Van, ja, maar dat is de legitimiteit van leiderschap. Ja, nou ja, maar sterker nog, even op, op, op, op microniveau... Ja. zeg jij, Michiel, je zal wel gek zijn, want je nou, komt aan... Nou, zelfs in je dagelijks leven, en sommige dingen... als je in China gewoon leeft... en, uh, en je bent niet zo politiek bewust... Hè, kijk, dat, dat kun je dus niet echt zijn. Want je kunt niet in het open, openlijk gaan discussiëren... of Xi Jinping een goede president is. Um, je kunt wel, voor de rest heb je een heel vrij leven. Je kunt heel veel dingen, kun je gewoon. Ja. Dus... Dus dan, en dan denk je weet, nou dan maar een beetje censuur weet, dus, Dat zijn bepaalde dingen. Als je daar de lijn over gaat, dan kom je in de problemen. Dus mensen ja. zeggen ook van ja, zo'n IWW, zo'n kunstenaar. Als je dat aan Chinese jongeren vraagt, wat vinden jullie daarvan? Dan zeggen ze, oh, hartstikke leuk. Maar hij is natuurlijk wel met vuur aan het spelen. Hij weet ja. donders goed ja. dat hij de partijen provoceren. Dus als hij in de problemen komt, ja, ja, dan maar weet dan, hij dat hij is maar trouwens is... hier bekender dan in China. Ja, China is hier ja. al mee onbekend. Ja. Ja. Wij hebben het er aan 50 jaar Dus als hoger opgeleide, welvarende Chinees, denk je nu van een jaar of dertig. denk je, het zal allemaal wel. Uh, kan mij wat dat we geen verkiezingen hebben. Ik heb een goed leven. Het is goed zo. Nou, ja, de, maar de, de, is, nou, maar over onderwerp hoor ja, je het wel. Hè, dus over luchtvervuiling, ja. over corruptie ook wel. Dus niet echt politiek, maar wel over dat soort zaken. Dus maar daar, de, daar kan de, die wel van de, uit maar, op gaan. Maar dan is de crux eigenlijk dat de economie, economie moet blijven groeien. Want dat ja, is dan eigenlijk natuurlijk. de soort... De limonade waardoor ze stil blijft. De partij toch? zelf zegt 8% per jaar moet het groeien. Ja, maar want dat anders dan dat blijft, de, in. blijft ja, daar, Dat kan, is niet, is niet houdbaar. Dus natuurlijk. dan komt er op een dag. Ja, is nou, ja, de, als de economie niet groeit. Ja. Ja, als de buikjes niet lekker de, warm zijn. De nieuwe president had geloof ik bij zijn uh, opening speech gezegd. Van een partijcongres. Ik ga ervoor zorgen dat de alle lonen verdubbelen. Ja. Om iedereen maar lekker tevreden te houden. Dus ja, maar ja, als de munt dan minder waard wordt... dan maakt ja, het in de zwaar. Ja. Dus ja, de zeker op het platteland is dat niet zo ja. moeilijk. Nee. Maar goed, die, die nieuwe generatie Chinezen... die hebben het wel prima eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja, nou Wie ligt er, op, ja, ik, kijk uh, Ik ging er na vier jaar in China wonen wel aan irriteren... dat je bepaalde dingen niet uh, kunt. Dat je geen internationale kranten kunt krijgen. Omdat ja. Daar, uh, ja, maar jij bent gaat, ja, het ja, anders en, gewend. Ik ben het gewend. Dat is natuurlijk ja. wel een groot verschil. Ja. Goed, we gaan het zien uh, vanaf uh, in ieder geval donderdag. Dan is de officiële machtswissel. En uh, wat deze generatie Chinezen ooit nog in de melk gaat brokkelen... dat uh, gaan wij langzamerhand volgen natuurlijk in de loop der jaren. Radio 1, Willemijn Veenhoven, BNN Today. Ja, meteen door met gewoon de politiek hier in Nederland. Om kwart voor negen is het debat over de regeringsverklaring weer verder gegaan. En NOS-verslaggever Michiel Breedvalt, die volgt het debat al de hele dag. zit zich een beetje te vervelen. Nou, het valt wel mee, hoor. Het wordt beter. Het wordt beter. Ja, wat, wat is er gebeurd? Nou, er zijn mooie, mooie betogen van uh, Pechtold van D66, Buma van het CDA... en op dit moment is Arie Slob van de ChristenUnie bezig... Ja, waar het debat vanmiddag nog wel eens verzanden over gekissenbis... over uh, details uit het regeerakkoord te technisch werd... en ook de angel er een beetje uit was over die uh, zorgpremies... horen we nu ja, ongeïnterrumpeerde, volledige betogen van oppositiepartijen. Want ja, uh, deze partijen doen er nu politiek gezien veel minder toe. Dus die kunnen gewoon hun gang gaan en het is mooi om naar te luisteren. Ja, de kern is toch een beetje... Uh, ja, het uh, vertrouwen in dit kabinet heeft een deuk opgelopen... door alle opheffen en onduidelijkheid over de inkomensafhankelijke zorgpremie... die dus na gisteren van de baan is. Ja, en dat is allemaal gekomen door de manier van formeren... zo betoogde Pechtold van D66. Want ja, het, het, het kaartenspel van, uh, van Wouter Bos, de informateur... die heeft uh, ja, dit kabinet op een verkeerd been gezet. Het kwartetkabinet was geboren. En dat ging ongeveer zo. Mag ik van jou van de verkiezingsbeloftes de hypotheekrente aftrekken... dan mag jij van mij de btw-verhoging. En van de principes krijg jij de nivelleerkaart... dan speel ik overheidsfinanciën. Heb jij voor mij van symboliek de strafbaarstelling van illegale... dan heb ik voor jou een soort van kinderpardon. En in de serie Wie is de klos pak ik de werkende... pak jij dan de allerarmste in de derde wereld. Het ging zo lekker. Het ging zo snel. En in de hitte van het spel werd men misschien wat overmoedig. Om met de minister-president te spreken. Joh, spannend, hè? Ja, bizar. Ja, dat was uh, een stukje toneel <laughs> van Alexander. Dat vind ik dat toch wel waardig. Ja, en typerend ook wel, maar het is wel een gemeenschappelijke deler in de kritiek van de oppositie. Dit kabinet uh, heeft uh, of ontbeert visie, een gemeenschappelijke kijk op de samenleving en een gemeenschappelijke uh, oplossing voor uh, jou uit deze crisis te komen. Ja, en dan zie je dus dat uh, in die uiterste dan kennelijk uh, dingen gepikt worden waar uh, de gewone man uh, met een middeninkomen de dupe van is, zo betoogt Buma. Waarom was dit allemaal nodig? Die wanvertoning rond de inkomensafhankelijke premie. Uiteindelijk was het allemaal begonnen om het nivelleringsfeest van Hans Peckman. De coalitie kwam in een nivelleringscrisis... en Nederland bleef achter in nivelleringsverwarring. Gelukkig is inmiddels het onzalige plan... met die inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel... Er is een nieuw gedrocht voor in de plaats gekomen. En dan zeg ik tegen de VVD, het is mooie windowdressing. Maar de Nederlandse burger met een middeninkomen krijgt gewoon een belastingverhoging cadeau. En zo kom je niet uit een crisis. Ja, eh, zware kritiek dus van eh, deze partijen. En eh, ja, als onderliggende gedachte, geen visie van dit kabinet. Er is maar over en weer wat uitgeruild. En eh, dat eh, bracht Pechtold ertoe van D66 om nog te citeren uit de Bijbel. Tot groot genoegen van Aris Lop van de Christenunie. Door gebrek aan visie gaat een volk ten onder. Begil Breitveld in Den Haag, dank. Morgen gaan ze weer verder. Derks op dinsdag. We begonnen net lachen om pechtels. Ja. Uh, nu past het een stukje cabaret. Ja, dat is broodroof, is het. Pieter Derks is hier met zijn kijk op de week, Frans. Ja, uh, de, natuurlijk over de excuses van uh, Mark Rutte die gisteren gewoon ruiterlijk toegaf. Ik heb als onderhandelaar van de VVD een fout gemaakt. Gelukkig heeft hij al zijn fouten hersteld. De inkomstenbelasting blijft toch hoog. Het ontslagrecht wordt toch niet zo hard aangepakt. En de PvdA mag 250 miljoen euro vrij besteden aan welke armoedzaaier dan ook. En klap op de vuurbel. Die 250 miljoen die wordt in beginsel gevonden op de postinfrastructuur. Dus meer belasting en minder snelwegen. Wat zal de VVD-aanhang hier blij mee zijn? Wat zal de champagne rijkelijk gevloeid hebben bij Hans Wiegel thuis? Het liberalisme is gered. Hoera, prachtig opgelost. En dan te bedenken dat Mark Rutte er eigenlijk niet eens wat aan kon doen. De enige fout die hij in informatie heeft gemaakt is dat hij tijdens het kwartetten de verkeerde kaartjes heeft getrokken. Dat kun je namelijk een fout noemen. Dat is gewoon slecht geschud door Wouter Bos. Of verkeerd gedeeld door Henk Kam, Tenminste, als het kwartetten was. Dat had Pechtel er net wel over. Maar zouden die kaartjes misschien niet uh, willekeurig getrokken zijn, maar hebben ze erom gespeeld? zou dat bruggenbouwen misschien een verwijzing zijn... naar de potjesbridge waarmee de onderhandelingen zijn beslist. Ik begin in elk geval wel te twijfelen aan hoe lang ze erover na hebben gedacht. Want tot mijn stomme verbazing verklaarde Rutte vandaag in de Kamer... dat deze aanpassingen de boel er eigenlijk veel beter op hebben gemaakt. Maar het is wel een oplossing die rekening houdt met alle inkomensgroepen... en die ook bijdraagt aan een evenwichtige beeld over de hele linie. Oké, okay, dus één middagje extra onderhandelen, één weekendje doorrekenen... en ineens is dat hele akkoord een flink stuk beter. Dan zeg ik terug naar de achterkamertjes, alle kaartjes inleveren... en dat hele akkoord nog eens nalopen op gezond verstand. Waarschijnlijk blijkt dan uiteindelijk dat we geld overhouden... in plaats van te moeten bezuinigen. Maar, eerlijk is eerlijk, grootmoedig is het natuurlijk wel... om zo openhartig je fout toe te geven. Dat is mooi. Een vergissing is nou eenmaal snel gemaakt. Soms denk je dat iets verstandig is of dat je er wel mee wegkomt... maar dan blijkt het toch niet te kunnen. Niet elke nivellering is een verbetering. Niet Elk akkoord is een succes, niet elke lunchroom. Is een horecagelegenheid, <laughs> toch? Ja, dat klopt. Wij, wij hebben daar even geluncht. Het, het, het is meer een, een broodjeszaak waar je kan lunchen. Oh ja. En uh, ja, dus ik was eigenlijk ook een beetje geschrokken uh, van alle hersen die toch gecreëerd, want ik, ik, wij hadden niet echt het idee en, uh, dat dat onder gelegenheid viel. Ja, ik wil het hier toch nog heel even opnemen voor die arme Harry. Dit keer heeft hij gewoon echt niks gedaan. Hij zat te lunchen. Waarschijnlijk at hij een slaatje of een uitsmijter en dronk hij gewoon cola light of zoals hij het zelf noemt corrigerende prik. Je bent een topsporter of je bent het niet. Maar waarom, <lacht> waarom zou dat nou onder horeca vallen? Waarom heeft de rechter bij die uitspraak dan geen definitie gegeven? Juist zo'n rechter zou moeten weten het één dat jongens als Bader nodig hebben, zijn vuistregels. Als je er kunt eten en drinken, is het horeca. Als je er niet uit kan, is het een gevangenis. En als er wordt geschoten, is het een dorpshuis, waarschijnlijk in Zijtaart. Zo moeilijk hoeft het allemaal niet te zijn. <hacht> nou ja, Badahari mag in afval geval wel gewoon meedoen... aan de nivellering van het kabinet Rutte 2, want... Nivelleren is geen feest. Precies, en als het geen feest is, dan is het dus ook geen horeca. Dank je wel. snel tot slot de laatste... Willemijn Veenhoven. De laatste woorden die geef ik altijd om de vrienden van de show... als eerste advocaat Oscar Hammerstein. Die lust de telegraaf rouw. Zelfs helemaal vanuit New Delhi waar hij op dit moment is. Dag Willemijn. De pers heet de waakhond van de samenleving te zijn. Maar zo vals val, als de telegraaf heb ik een hond nog nooit gevonden. Oscar Hammerstein was dat. En dan de undercover journalist Alberto Stegeman... die wint zich weer op over de gang van zaken op Schiphol. Hé hey Willemijn, twintig man zijn opgepakt voor drugsmokkel op Schiphol... waaronder enkele medewerkers. Het wordt gebracht als een grote drugsvangst. Maar niemand vertelt hoeveel kook de laatste maanden wel langs de douane heeft kunnen glippen. En één ding is zeker, de screening van het personeel op Schiphol is nog steeds een zooitje. En pornoster Bobby Eden die proeft weer een nederlaag voor de Republikeinen. Hoi Willemijn, die arme, arme Republikeinen... Het zou een overwinning worden van ongekende proporties. En alsof de nederlaag van afgelopen week nog niet genoeg was, kwam er dit weekend nog eens een klap bovenop. Abraham Lincoln, de republikein, werd ongenadig geniveleerd door de Amerikaanse zoekers door niemand minder dan Bond, James Bond. Die arme republikeinen. Ja, die film die over Lincoln die komt bij ons pas volgend jaar januari uit. Heren aan tafel, ik dank jullie allen hartelijk. Pieter Derks, Michiel Hulselhof, Mark Oster en Hongton Wu. Dank. Tot snel allemaal weer. Dit was hem weer, bnn Today voor vandaag. Morgen dan zijn we er niet, want dan is er voetbal. Nederland, Duitsland, En dan zijn wij er donderdag weer. En wil je ons niet missen in de tussentijd? Ga even naar facebook.com slash bnn Of volg ons op Twitter, hashtag bnn 2 Zometeen langs de lijn met niemand minder dan Herrie Schut. Veel plezier met hem.